...zorgen voor het juiste rendement, lage lokale lasten en een hoog voorzieningenpeil. Voorzitter, rendement kan in de ogen van Partij van de Arbeid nooit alleen maar economisch zijn. Is altijd ook maatschappelijk. Waar geven we die Zandvoortse euro's aan uit? Wat levert het op voor onze Zandvoorters? Komen we op voor diegenen die buiten de boot dreigen te vallen? Zorgen dat iedereen mee kan doen is voor de Partij van de Arbeid de rode draad. Investeer in leefbaarheid, investeren in wonen... en dat doen door goed te luisteren naar wat er leeft en speelt. Zo ziet PvdA uit en we hebben de begroting langs deze onze rode lijnen gelegd. En waar we dat nodig vinden hebben we amendementen voorbereid en rondgestuurd... en daar ga ik zo op in. En het is fijn om te zien dat er al steun terugkomt... en we hopen dat we elkaar in deze raad op die maatschappelijke thema's... weten te blijven vinden. De eerste rode draad is zorgen dat iedereen mee kan doen... Er is een stelpost sociaal domein... ...omdat het budget mogelijk tekort gaat schieten. Want helaas, de vraag stijgt. En niet alleen bij het zorgenkindje jeugdzorg. En Partij van de Arbeid heeft daar ook zorgen over. Vooral over het welzijnswerk... ...dat de afgelopen jaren is opgebouwd. We zijn trots op de Blauwe Trem... ...en op ook Zandvoort. De PvdA ziet graag in de toekomst meer... ...van dit soort huiskamersteunpunten... ...en is blij dat het college heeft aangegeven... daarnaar te gaan kijken. Want in die steunpunten vinden die laagdrempelige voorzieningen waar je zonder verwijzing naartoe kunt. En deze sociale basis, zoals we dat noemen, is belangrijke preventie. Want dat gaat over voorkomen in plaats van genezen. Netwerk versterken, ou, zodat ouderen prettig zelfstandig thuis kunnen wonen. En niet te vroeg in de zorghoek plannen. PvdA wil het opgebouwde niveau in stand houden. En dat kan alleen als de professionals de ruimte houden voor ontwikkelingen. En we dienen samen met andere partijen daarvoor een amendement in. De volgende rode draad gaat over het investeren in leefbaarheid. We hebben in maart vorig jaar met alle partijen ons uitgesproken voor modernisering van de krocht. Dat staat in ons raadsprogramma en de bestuursagenda, maar deze plannen schuiven steeds op. Collega's hebben het al gemeld. En nu staat het voor het vierde kwartaal dit jaar op de agenda. Maar er komt eerst een opinienota en er is geen plan. En ook staat er nog geen budget in de begroting. Voorzitter, hoe sympathiek uitbreidingsideeën ook zijn, PvdA vindt langer voor ons uitschuiven niet verantwoord. De zaal, de geweldige akoestiek van de krocht, wordt overal geroemd. Net als de gastvrije beheerder die elke dag zijn deuren opent. Maar onderhoudstechnisch is de huidige staat van de krocht vooroorlogs. We dienen een amendement in.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 Minder oppositie-coalitiegedrag. Meer daadkracht en samenwerking. Is het experiment geslaagd of is het sprookje uit? Bvda bemerkt veel oppositiegedrag. Gek genoeg vaak van de twee grootste partijen die een college lid leveren. Hoe ziet dat nu? Is het sprookje uit of is het soms dat oude sprookje van waleer? Is het raadsprogramma, zij dat de nieuwe kleren van de keizer? Waar is dan die ambitie voor de kwaliteitsslag in openbaar bestuur gebleven?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 Where we go when we're gray and old. Cause I have been told that. Feel the love is dead. I'm loving angels instead. day. Hey.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 Ten aanzien van zandwoord marketing eh, stel ik voor om daar uitvoerig op in te gaan, ook bij het indienen van eh, de motie eh, daarover. En. Ehm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 uh, ja, dat heeft onder andere met capaciteit en prioritering uh, te maken. Maar nu is er alle uh, capaciteit en uh, ruimte en prioriteit om er uh, tegen aan te gaan. Ten aanzien van de verdichtingsstudie. Uh, het was terecht dat u, dat u daarop uh, aansloeg. Wat het college betreft ziet die verdichting op uh, inderdaad zowel wonen, werken als maatschappelijke functies. En dat heeft er ook mee te maken dat... Uh,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 zowel lokale partijen als andere gevraagd zijn een offerte te doen. En het tweede aspect is dat we juist ook willen... dat de lokale ondernemers aangehaakt worden. En daarom zijn er al verschillende gesprekken. Want het is eigenlijk in die zin vergelijkbaar met 24 uur Zandvoort. Dat is een evenement dat we eerder hebben gehad. Waarbij ook alle lokale ondernemers een eigen...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 Je... Dat klopt. Dat, dat, dat, daar ben ik me terdege negen van bewust. En ik was ook uh, uh, niet bekend, moet ik eerlijk zeggen, met de regel uh, over zwemmen met mist. Maar onze burgemeester die, uh, zal daar straks op ingaan op de pilot deregulering. Goed. Um, dan denk ik dat we... Um... ...de inbrenging van mevrouw Verhey voldoende besproken hebben. En zie ik de heer... Be oh, kijk. Heer Misschien kan iemand even een tusseneck doen. Ik had de hoop dat jullie nog wat meer vragen voor mevrouw Verhey hadden. Dan had ik in ieder geval rustig mijn kroket kunnen eten. Het woord is aan de heer Berensen. Het is mij niet gegeven, begrijp ik. Dank u wel, voorzitter. Eh, ook ik heb eh, uit, uiteraard geluisterd naar de algemene beschouwingen van eh, alle partijen. En eh, wat mij opvalt is dat er zeg maar, aan de ene kant heel positief gesproken wordt... ...maar dat er ook wel één partij is waar we volgens mij helemaal niks goed gedaan hebben. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Eh, ik ga maar even het rijtje af. Eh, als we praten over eh, participatie, meneer Kramer, daar heeft u terecht over... Hè, van uh, hoe ga je om met, uh, met participatie en dat is best een worsteling...